Gert Kluut met het NOS Journaal. Italië krijgt na maanden van vruchtloze onderhandelingen... mogelijk toch een nieuwe regering. Het land leek af te steven op nieuwe verkiezingen... maar het lijkt erop dat Lega en de Vijf een coalitie gaan vormen. Als de partijen inderdaad een akkoord bereiken... krijgt Italië een regering die zeer sceptisch staat... tegenover de Europese Unie en de euro. De drie Amerikanen die door Noord-Korea zijn vrijgelaten... zijn weer terug in de VS. De drie zaten vast wegens vijandige daden en spionage... Het was een eis van de VS dat de drie werden vrijgelaten voor de komende top... tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De Amerikanen vlogen mee met minister Pompeo, die in Noord-Korea was om de top voor te bereiden. In New York wordt de kunstcollectie geveild van David Rockefeller... de bankier en filantroop die vorig jaar op 101-jarige leeftijd overleed. Na twee dagen staat de teller op 644 miljoen euro. Dat is een recordbedrag voor de veiling van één enkele collectie, meldt Veilinghuis Christie's. Het gaat om een grote verzameling kunst, meubels, porselein en andere waardevolle voorwerpen. En de opbrengst gaat naar goede doelen. Bij een dijkdoorbraak in Kenia zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De Pateldam in de regio Nakuru brak door na weken van hevige regenval. De exacte omvang van de schade is nog onduidelijk. Honderden huizen zijn getroffen. Royal Bank of Scotland heeft een schikking getroffen met Amerikaanse autoriteiten. In ruil voor bijna 5 miljard dollar staakt justitie in de VS het onderzoek naar de dubieuze rommelhypotheken die RBS 10 jaar geleden verkocht. De rommelhypotheken lagen aan de basis van de financiële crisis die in 2008 uitbrak. RBS zelf werd tijdens de crisis voor tientallen miljarden gered door de Britse overheid. Het weer geleidelijk breekt vanuit zuidwesten de zon door. In het oosten blijft het tot de avond bevolkt. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt dan 16 tot 20 graden. Zaterdag wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, maar, maar toch vind ik, vind ik het dan mooi hè, dat ze in, uh, in de hemel waar wij nu zijn dat ze dus gewoon die studio van ZFM helemaal nagebouwd hebben. Hè. Dat vind ik zo geweldig. Alleen we hebben geen stoelen, we zitten op een wolkje. Dolly zit ook op een wolkje. Ik vind wel een ja. beetje hol klinken. Hè? Huh? Klinkt een beetje hol. Ja, nou ja. Ik vind het toch knap dat ze het nagebouwd hebben hier. Ja, dat wel. Ik dat wel. wel. Ja, He? ja, ja, ja, het is een ja. hemelse studio geworden. Ja, een hemelse ja. studio. Ja, ik was wel weer net te laat vanochtend, verdorie. Waarom? Nou, ik, ik ben juist extra vroeg. Ik denk hemelvaart. Ik ga kijken. Extra vroeg opgestaan. Wat denk je? Kijk ik uit het raam? Zie ik alleen net zo goed er nog. Nee, joh. Oh, waar, ja, dat kan. <laughs> ja, Oké, okay. ja, het ja. was ook een beetje bevolkt. Hè? Dus, uh... Oh ja, dat zal het geweest zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. dat je misschien net zo voet gezien hebt. Ja, ja precies. Ja, ja. ja, en ze geven ook nooit de tijd door wanneer die gaat, hè? Dat doen ze nee. ook niet. Nee, nee, jammer is dat. Hè? Ja, ze ja. geven nooit de ja. tijd door. Dat ja. vind ik ook wel zo raar. Hoe ja. is ze, nou de Want je ze zijn waarschijnlijk. Ja, tijd? Ze zijn gewoon bang dat er te veel mensen komen kijken. Die zou, het, zou dat het zijn? Ja, dan gaan ja. al die mensen dromen dan samen. En dan moeten ze Ja, en dan oplaten. Ja, en dan moeten ze, Vak, de, en, en dan moeten ze weer pff, ja. veiligheidsmaatregelen en hulpverleners. Ja, ja. En dan komen er weer van die groepen die willen gaan schreeuwen en doen. Ja, ook ja, ja, nog, ja, ja, en dat toch. En de kan, boel opblazen. Ja, en, ja, ja. ja. ja. Maar, maar goed, laten we. <laughs> <laughs> ja, elke, elke werkdag staat er niet. En het is niet deze werkdag vandaag. Alles is dicht, ik had geen krant. Had jij uh, geen krant? Nee, we hadden dus geen krant. Dus we hebben geen nieuws ook? Nou, dan weet ik niet of jij oh. nieuws hebt. Maar de, de, de krant was er niet. Oh jee. En uh, ik moet uh, mensen die uh, vandaag per openbaar vervoer moeten reizen... Uh, wel even waarschuwen. Want er zijn behoorlijk wat wijzigingen. Dat moet ik u wel even vertellen. Mm -hmm. Want uh, bijvoorbeeld uh, tussen Haarlem en, uh, en Den Haag rijden minder treinen. Dus dat je dat weet... De Intercity naar Den Haag Centraal rijdt helemaal niet. De hele dag niet, morgen ook niet, het weekend ook niet. Ah, er is toch niks te doen in Den Haag. Nee, maar goed. Het, oh. is, het, het is wel zo dat als je een sneltrein of een Intercity naar Den Haag Centraal wil hebben... Ja. dat die gewoon niet gaat. Want er yeah. zijn werkzaamheden tussen Amsterdam en uh, Zaandam, als ik het goed heb... en ja. de Intercities naar Den Helden rijden nu om... Oh. Ja, die komen nu via Haarlem. Okay. Dus als je nou bijvoorbeeld naar Nijmegen moet, heb je weer mazzel. Want dan kun je in Haarlem gewoon op de Intercity naar Nijmegen stappen. Dat kan dan weer wel. Ja, want maar deze weer net weer geen Vierdaagse. Nee. Nee. Goed. <lacht> je, hebt ja, hadden... de... je hebt er allemaal niks aan. Nee, aan. nee maar ik zeg nee. het maar even. Dat ja, u dus uh, goed, je goed, goed ja. moet plannen ja. als u een bepaalde richting... Want de treinloop is vandaag uh, gewijzigd. En dat komt vooral omdat tussen Amsterdam en... Er gaan dan op die lijn uh, geen trein rijden. En dat wordt omgeleid via Haarlem. Dus dat je dat even weet. Ja, wat Want, van acten? Het is dus allemaal veranderd. Nou. Hmm. Dus dat dan weer wel. Ja. En voor de rest, nou ja. We, we maken er gewoon een hemelse uitzending van. Alleen <lacht> dat liedje van die sidekick? Dat kort er weer in, hoor. Acht minuten vindt <lacht> Ik vind het al zo verschrikkelijk nummer. Maar... Nee, maar ja. Het is jouw keus, dus... Ah ja, ik kan ook wel wat anders op zoeken, hoor. Ik uh, heb zat liedjes staan. Ik heb ook een, uh, een hemelse drie in een vandaag. En we hebben natuurlijk toch nog even goed drie artiesten in het licht. Ik was jammer dat ik gisteren niet kon, want gisteren was een van mijn favorieten jarig. Nou, dat kan je toch alsnog doen? Billy Joel. vond ik oh. wel jammer, eigenlijk, hoor. Ja, maar dan, we draaien voor vandaag. Oh, dat kan ik ook nog doen, hè? Ja. Billy Doe Joel kan je eigenlijk elke dag gewoon draaien, ja. toch? Maar gisteren was hij jarig. Oh, gefeliciteerd. Ja. Leuk. Oh, daarom was je er niet. Nee, toch? Oh, niet? een feestje. Pas wel waar. Ja. <lacht> goed, we gaan beginnen. Artiest in het licht. Joho, daar gaat hij dan. Hoppende pop. Ja, het moet echt allemaal gebeuren hoor. Ja, Daar komt hij dan. Als het goed gaat. Ja, dat gaat goed. weer niet goed natuurlijk. Maar uh, ik hoor geen artiest in het licht. Ik ook niet. Ik zie te ver weg vandaag. zo. Wat zeg je? Dat doe ik het maar zo. Oh, ik denk dat je. Doe ik het zelf? Ik denk je gaat zelf zingen. Nee, dat oh. doe nou ik. beginnen. Hé, <laughs> hey, er gaat weer even iets dat, helemaal fout. Hier. Oh, moet ik wat opzetten voor je? Hè? Ja, dat het. Oh. Oh. Daar Daar is hier, hoor. Artiest in het Licht: Donovan. I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm a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 To nil, I have forever to fly. If you want to cook power, fill the call me mellow yellow, quite rightly. The call me mellow yellow, quite rightly. The call I'm um, oh. great. 60, natuurlijk. En eh, nou, ik ga even wat meer over hem vertellen. Ja, want ik weet een heleboel van hem. Ja, een heleboel weet ik. Ik weet ook dat hij heet Donovan Phillips Leitch... En hij is geboren in Glasgow in Schotland op 10 mei 1946. Dus hij wordt 72 vandaag beter bekend onder de naam Donovan. Is een uh, Schotse singer-songwriter die populair werd in de jaren 60. In de tijd werd hij met zijn aan folk verwant popliedjes beschouwd. Als het Britse antwoord op Bob Dylan. Ja, was ook wel een beetje zo. Maar zijn liedjes waren uh, veel optimistischer en naïver. Waardoor Donovan aansluiting vond bij de hippiebeweging uit die tijd. Nou, hij begon natuurlijk eerst met eh, met met inderdaad akoestische liedjes en eh, met een montemonicaatje, net als Dylan dat deed op dezelfde wijze eigenlijk. En eh, later, toen Dylan ook op de elektrische tour ging, dus Dylan met een band begon te werken, toen eh, deed Donovan dat ook. Hij veranderde van platenlabel en begon ook elektrische muziek te maken. Om het zo maar eens te zeggen. En het eerste voorbeeld daarvan was uh, Sunshine Superman. En uh, nou, ik vond, uh, ja... Daar kon ik niet eigenlijk niet zo gauw de originele goede versie van vinden. Daar staan wel allemaal remakes op en zo, maar... Dus dacht ik, nou dan gaan we lekker voor de tweede hit van hem in de tijd. En dat was Mellow Yellow. En dat is een hartstikke lekker liedje. Een beetje slow, een beetje relaxed en zo. Maar dat hoorde u dus net. Dus Donovan met Mellow Yellow. En hij is dus jarig vandaag. Dus Donovan, kerel van harte gefeliciteerd hè. Ja, de naam is Dolly. Ja. Drie in één, in één. Ja, en die gaat over de hemel. Let maar op: drie prachtige liedjes: over heaven. 3 in 1 in in. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock.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 Zeggen? Ik dacht het niet langer was. Ja. Maar het is wel een hele korte dit. Goh, we zijn helemaal zo wat te laat. Pot <laughs> Nou goed, in ieder geval een 3-in-1 met uh, drie hemelse liedjes. Uh, om de eerste plaats Brian Adams natuurlijk met Heaven. Uh, daarna uh, Tears in Heaven. En, en daarna uh, werd er op de deur geklopt bij de Heaven. Oftewel Knocking on Heaven's Door van Bob Dylan. De originele versie. Ik weet dat er velen zijn die... Uh, die, uh, die, die, die toestand van Guns N' Roses als de originele zin. Nou, dat is dus niet waar. Het nummer is van Bob Dylan en uh, het werd dus prachtig door de maestro zelf gezongen. Verder zijn er van dit nummer ook nog mooie versies van bijvoorbeeld Randy Crawford. Ook heel mooi. Hadden we ook kunnen doen, natuurlijk. Drie keer nokken en dan hebben door. In verschillende versies. Nou, dat ja, had ook, had ook gekund, nou, ja. ik, vond, ik vond dit wel erg mooi. Eh, nee, ik heb doen. een hekel aan Guns en Roosters, dus die draai ik sowieso nooit. Ja, ja, ja, ja, Ik heb geen hekel aan Guns en Roosters hoor. Ik vind de band fantastisch. Alleen ja. die zanger vind ik niks. Nee? Nee, ik vind het verschrikkelijk. Bah. Maar goed, dat is mijn mening. Uh, ja. Nu half ja. zandvoort weer kwaad natuurlijk op mij. Nou, ja, zo. Hoezo? Je, omdat je dat over die, uh, die zanger ja. zegt. Ja, ja oh. zijn ze weer kwaad. Nou mal. Hé, hey, ik heb nog een artiest in het licht. Hoe vind je die? Oké, okay. nou laten we horen. En dan gaan we naar het nieuws. Jip. Yep. Jip. Yep. Oeh, toch nog een stukje. <laughs> artiest in het licht. Dave Mason. And we just disagree. In a way, haven't seen you in a while. Have you been? Have you changed your style and you that we've grown up differently? Don't seem the same. Seems you've lost your feel for me So let's leave it alone Cause we can't see eye to eye There ain't no good guy There ain't no bad guy There's only you and me and we just disagree Dat was dan Dave Mason. En de nieuws jingle barst er alweer in. Maar die moet gewoon toch even gedeeld hebben. Nog, Want ik wil u eerst nog even wat vertellen over Dave. Natuurlijk over Dave Mason. Ja dat wilt u weten. dat wilt u, Daar bent u naar, nieuwsgierig naar. Natuurlijk naar Dave Mason. Of niet? Ja, heel erg. Oh, het okay. ja, lijkt me heel interessant om te horen ja. wie David Mason is en wat hij. Weet jij dat niet dan wie Dave Mason is? Nee. Oh. Vertel. David Thomas Mason, zo heet hij. En hij is geboren in Worcester op 10 mei 1946. En het is een Britse muzikant. En in 2004 werd hij als bandlid van Traffic opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Even kijken hoor. Ja, goed. Nou, als tiener speelde Mason uh, met gitarist uh, Michael Mann, uh, bassist Dennis Morgan... en drummer Roger Moss in een band genaamd The Jaguars. Alleen maar instrumentale muziek. Eén singeltje gemaakt en dat heette Open To Spring. En uh, die ze tijdens optredens aan het publiek verkochten. Later, uh, toen Mason deze band uh, verliet... vormde hij met Jim Capaldi, uh, Dave Meredith en uh, Gordon Jackson... Uh, de band The Hellions en zij traden op in het Verenigde Koninkrijk en in de Duitse stad Hamburg. In december 1964 bracht Piccadilly Records hun eerste single uit. Getiteld Daydreaming of You. Met op de B-kant Shades of Blue. Kim Fowley produceerde deze muziek. Nou goed en daarna. Het voorjaar van 1965 stapte Mason... Met, eh, de ...stopte Mason met de Hellions om muziek te studeren. En onderweel speelde hij met Capaldi in de band Deep Feeling... ...die verder bestond uit Luther Grosvenor, John Polly Palmer... ...Dave Meredith en Gordon Jackson. En nou, later nog. Mason nam met de Jimi Hendrix Experience... ...een cover van het Bob Dylan geschreven lied... Al lang de Watchtower op. En uh, zij hoorden het liedje voor het eerst. Toen. Uh, nou, ben ik het weer kwijt. Uh, <laughs> nou nee, ja, goed. Uh, even kijken, hoor, oh, was ik nou? Oh ja, Al lang de Watchtower op. En uh, zij hoorden het liedje voor het eerst. Toen ze samen met Viv uh, Prince, de drummer van The Pretty Things, in Londen naar het album. John Wesley Harding luisterde. Nou, en zo gaat het nog een hele tijd verder. Later tot deze Dave Mason dus toe... tot de band Traffic... met Jim Capaldi, Chris Wood... en uh, Stevie Winwood natuurlijk... En dat was de hitformatie. Bekend van, uh, van 40.000 Headmen. Van onder andere No Face, No Face, No Number. En natuurlijk, uh, nou ja goed, Papersun en dat soort werkjes allemaal. Traffic dus, om precies te zijn. Later in de jaren tachtig zijn ze nog eens een keer bij elkaar gekomen. Om een prachtig album John Barleycorn Must Die op te nemen. Traffic, dus dat was de hitformatie. En Dave Mason is ook de componist van het overbekende Feeling Alright... waarmee bijvoorbeeld Joe Cocker weer een groot hit had. Nou ja, zo kunnen we nog uren doorgaan... en we gaan nu naar het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort... met Dolly Tempierik. Een 36-jarige man uit Haarlem... wordt sinds maandag 7 mei vermist... Hij is voor het laatst bij zijn huis gezien en is daarna mogelijk op de fiets vertrokken. De man heeft op 7 mei om 7 voor 9 ochtends gepind bij de Dekamarkt in Haarlem... en om 3 uur bij de Super de Vliet in Lijmuiden. Op 8 mei heeft hij op de half 1 opnieuw gepind bij Super de Vliet in Lijmuiden. De vermiste is 1,74 meter lang en heeft donkerblond haar... Hij heeft meerdere tatoeages, een eekhoorn uit de tekenfilm Ice Age op zijn kuit... een familiewapen op zijn schouder en een draak op zijn bovenarm... en een magere hein en een doodshoofd op zijn andere bovenarm. De man droeg maandag een lichtblauwe spijkerbroek met een gat op de knie... en een lichtgrijze Nike Air Max. De politie is dringend naar hem op zoek. Mocht u hem uh, zien... Neemt u dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Agenten in kogelwerende vesten zijn woensdagavond ter plaatse gekomen... bij de Zandvoorteweg in Aardehout. Daar zou een inbraakpoging of een poging tot woningoverval hebben plaatsgevonden. De bewoonster betrapte rond kwart over tien twee gemaskerde mannen in haar tuin... die vervolgens op de vlucht sloegen... Een van de mannen had een vuurwapen bij zich en de vrouw wist zich te verweren, waardoor het tweetal er vandoor ging. Via Burgernet werd opgeroepen om in de omgeving van de Meester H. Enschedeweg uit te kijken naar twee verdachten in verband met een verdachte situatie. Het zou gaan om een kleine man met een capuchon en een dikke man van ongeveer 1,95 meter. 5, nee, 95. Dinsdagavond 8 mei kreeg de politie een melding van een vechtpartij bij een strandpaviljoen in Zandvoort. Ter plaatse bleek een persoon zwaar gewond te zijn. Hij was met een glas in het gezicht gestoken. Enige tijd later zagen getuigen een auto rijden met daarin een van de verdachten. Hierop kon de politie deze aanhouden op de Dr. Gerkenstraat. De verdachte is een 19-jarige man uit Badhoevedorp. De proef met een weekmarkt op het binnenterrein van het winkelcentrum op dinsdag 19 juni gaat beginnen. De markt zal de eerste vier maanden wekelijks op proef staan. En in augustus komt het vrijwilligerscomité weer bij elkaar om samen met de gemeente te kijken of het een succes is geworden. En zo ja, dan wordt het een blijvende dinsdagmarkt. En dan heb ik het over de dinsdagmarkt in Zandvoort-Noord. Dan nog even een laatste berichtje. Op 12 en 13 mei is het Nationale Molendag. En het, dat is het belangrijkste molen-evenement van Nederland. Kom ook op bezoek en de molenaar vertelt je de bijzonderheden van zijn unieke molen. Vele molenaars organiseren extra activiteiten om er een gezellige dag van te maken. En dan heb ik hier twee tipjes voor u. In Haarlem is de Eenhoorn op zaterdag en zondag te bezoeken. Dat is een zaagmolen en daarvan zijn er nog maar enkele in Nederland. Dus dat is een bijzonderheid. En de Zandhaas in Zandpoort Noord maakt er op de zaterdag 12 mei een feestelijke dag van. Er is muziek en een mark rond de molen. Voor bezoekers worden pannenkoeken en brood gebakken. En voor de kinderen zijn er extra activiteiten. Tot zover even het regionale nieuws. Mm, pannenkoeken. Mm. Lekker hè? Ja, mm. moet je zaterdag heen gaan. Mm. Mm. Pannenkoeken. Mm. Ja. Ik heb, afgelopen, ik heb dinsdag afgelopen dinsdag nog pannenkoeken gegeten. Oh? Ja, nou. Oh. Lekker, joh. Ja, heerlijk. Bij de, weet je dat? Bij de, de, de Rond. Zo lekker. Ja. Oh ja ja ja, ja. Oeh, Die heeft bij de pannenkoek. waterleidingduinen. Ja, die heb super ja. lekkere pannenkoek. Absoluut. Oh mag ik niet. Maar, oh. nou, maar er, zijn, er zijn nog meer heerlijke pannenkoekenrestaurants in Zandvoort hoor. Nou, dat weet ik dan niet. Ja, ik echt... was daar omdat de bus te langs reed. Ah. <laughs> ja. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja ja, het is op deze hemelvaartsdag aanvankelijk bewolkt en lokaal komt het tot een bui. De meeste buien vallen buiten onze regio gelukkig. Vanmiddag komt steeds meer de zon tevoorschijn en uiteindelijk is het ronduit zonnig. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot vrij krachtig van kracht... En de temperatuur stijgt naar een aanmerkelijk koelere 14 graden. Dat is wel een verschil met wat we gehad hebben. Vanavond en de komende nacht is het helder en ook vrij koud. De temperatuur daalt naar zo'n 4 tot 5 graden. Morgen schijnt de zon flink en het blijft droog. De wind waait matig uit het oosten en de temperatuur is weer hoger... en stijgt naar 18 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder... Sidekicks liedjes worden wel steeds langer, hè? Maar ik zou het To niet... heaven. Nou, ik vind het wel fijn dat je hem helemaal uitgedraaid hebt. Want hij was toch wel met een speciale reden. Ja, nou ja, oké. Okay. Ja, het is... Het is... Het is uh, uh, Reen onder oefen. Dus dat nou... Het is, het is jouw liedje, dus ja, dan, kan we, dan krijg ik weer op mijn donder... als ik het halverwege afbreek. Nee, nou ja, goed. En, en, en ik moet eerlijk zeggen, ik vind het tweede deel best wel goed van het nummer, maar ik vind ja. het begin zo lang duren. Ja. Een gezeik ja, ja. met die fluitjes. en ah. val ik bij in slaap. Dat vind ik juist mooi. Ja, nou ja, goed. Ja. Zo zie je weer. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja. maar weer. Smaken verschillen. Maar een speciale gelegenheid waarvoor? Nou, omdat vandaag uh, de uitvaart plaatsvindt van een... Uh, Hele bekende Zandvoortse inwoonsters. die oh. uh, ja, heel plotseling is overleden. waar oh. we allemaal vreselijk van geschrokken zijn. En het oh. was een hele gezellige dame. Oh, wie was dat? Uh, dat was Teddy. Teddy? Ja. ken ik niet. Nee, die ken jij ook niet. Oh, maar misschien ken ik er ook wel hoor. Nou ja, weet ik niet. Misschien vanuit het dorp. Want ze, want ze, ze vond het altijd gezellig om ergens lekker een, uh, wat te drinken en ja. te doen. Dus uh, daar was ze wel bekend hoor. In, uh, ja, ja. in dat circuit. En uh, okay. ja, ze is, ze is ons plotseling ontvallen. En in. vandaag is de uitvaart. Ik denk nou, dan is dat toch een mooi nummer. voor Prachtig, nummer. Ja. ja, toch? Ja. Ja. ja. Stairway to Heaven. Ja, yes. prachtig. Ja. Let's Apple In, afkomstig van het album Let's Apple In 4. Wat op zich een van de, wordt beschouwd als een van de beste albums die de band gemaakt heeft. Waar ik het persoonlijk niet mee eens ben. Want ik vind nummer 3 en 2 veel beter. Maar dat is ook weer natuurlijk puur persoonlijk. Uh, en, uh, maar goed, het was een mooi liedje. En uh, speciale gelegenheid. Artiest in het licht. Of niet? Nee, dat komt nog, dit is Roy Orbison. Dat is ook mooi. Past ook weer bij de dag, hè? een blauwe engel, of ah, wel blue ja. angel. Ja, pas begon, werd hij door vele mensen genoemd de best voice in rock and roll. Nou, dat was ook zeker wel het geval. Deze man kon echt zingen. Roy Orbison, zijn leven was niet zo prettig, maar hij heeft wel heel veel mooie muziek gemaakt. Dit was er één, Blue Angel. En zijn laatste wapenfeiten waren dat hij met de Traveling Wilburys. Um, nou goed? Ja. Dat hij met Traveling Wilburys, met George Harrison, Bob Dylan en, en, uh, Tom Petty en zo. Dat hij, uh, daarmee nog, uh, platen maakte. En in de jaren negentig. dat was, uh, dat was fantastisch. Daar hoort u straks, straks. Mag ik wel even verklappen in Matchbox iets meer van? Zometeen. Ja, dat wel. Want, uh, Matchbox ga ik ook doen, hè, vandaag. Weet je dat? Ja, want Bart van der Meer is het niet. Die zit ergens met zijn lui, komt in Zandvoor, In, uh, in, uh, in Oostenrijk. Belachelijk natuurlijk. Wie doet dat nou? Maar ja, ik ga straks, ik ga straks het programma leuk doen. En de muziek heeft hij uitgezocht. Ik mag het alleen, ik mag het presenteren. En op zich is dat al prachtig natuurlijk. We hebben nog een artiest in het licht. Oh, oh, oh. Artiest in het licht. Ja. Onze vriend Bono van U2 is jarig. Ja. Ja. En dus draaien wij maar even Beautiful Day. Vond ik wel toepasselijk, toch?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 YouTube was dat met liedzanger natuurlijk Bono en uh, ja de man is jarig vandaag hij uh, is geboren dames en heren als Paul David Hewson met H E W S O N dus Hewson in Dublin in op 10 mei 1960 en dat uh, is een uh, Ierse muzikant die uh, vooral bekend was als de liedzanger van de band U2. Dat zei ik u dus al. Jawel, had ik alweer vermeld. En daarnaast staat hij bekend als activist en zet hij zich met verschillende liefdadigheidsprojecten in. Voor met name Afrika. En uh, hij was natuurlijk ook een van de grote initiators van het, uh, van het uh, Live Aid Festival in 1985. U weet nog wel. Dat grote festival dat op twee continenten werd uitgezonden in Londen en Philadelphia. Ja, ja. En wij gaan naar het nos van uh, 1 uur. Met op de achtergrond natuurlijk even de prachtige muziek van Star Trek. Ja, ik ben helemaal gek. Ik ben helemaal verslaafd aan Star Trek. Gewoon Elke dag kijk ik uh, weer een paar afleveringen. Ik ben nu uh, bij het zesde seizoen van Voyager, dus ik moet nog even. Maar uh, <laughs> ik zou zeggen tot zo.